Vier uur en ook thuis met het NOS-journaal. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn duizenden mensen de straat op gegaan tegen de regering van president Kirchner. Op het Plaza de Mayo zongen ze het Nationale Volkslied, droegen ze spandoeken en sloegen ze op potten en pannen. De Argentijnen zijn woedend over de hoge inflatie in het land. Ook de toenemende criminaliteit en corruptie baart ze zorgen. Er werd niet alleen in de Argentijnse hoofdstad gedemonstreerd. Er vonden ook protestacties plaats in andere steden en bij de Argentijnse ambassades in het buitenland, waaronder New York en Rome. De VVD en de PvdA hebben drie uur lang in het torentje topoverleg gevoerd over de zorgpremie. Na afloop wilde niemand vertellen of er resultaten zijn geboekt. Volgens vicepremier Asscher is er indringend gesproken over de politieke actualiteit. Bij het overleg in het torentje waren premier Rutte aanwezig, was premier Rutte aanwezig. Verder ook de fractieleiders Zelstra en Samson waren aanwezig... en ook de ministers Asscher, Dijsselbloem en Schippers.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 Het weer vannacht bewolkt, maar wel droog. Het is een graad of zeven. Overdag ook eerst bewolkt, maar droog. Later op de dag laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt dan gemiddeld 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Leo wil graag weten wie stemwijzer.nl maakt en of dat wel een onafhankelijke organisatie is. Um, even kijken. Joop die wil heel graag in Jippie-Janneke taal horen hoe het zit met sterren. Hoe worden ze gemaakt en wanneer uh, gaan ze uitsterren? Wat is een ster dus eigenlijk, is volgens mij zijn vraag. Uh, Ineke die wilde 4 euro overmaken, maar dat, uh, dat kon alleen digitaal. En zo, daar gaan we natuurlijk naartoe. Dat je alleen nog maar geld digitaal over kunt maken. Maar wat nu als je dat niet wil, omdat je niet helemaal vertrouwt... dat digitaal geld overmaken, dat uh, internetbankieren... Ja, kan dat dan echt alleen maar binnenkort, of bij sommige organisaties? 0800-1121. Uh, Sonja die vraagt zich af hoe het zit met smaak, of eigenlijk dingen wel of niet lusten. Kan dat aangeboren zijn, of is dat echt een kwestie van gewenning? Uh, en dan dus het verhaal van René van zojuist, die uh, ja, heel regelmatig eet af en toe minder gaat eten en dan onmiddellijk aankomt. Hoe kan dat nou, wil hij graag weten. 0800-1121. Mailen kan ook, dat kan naar nachtzuster-omroepmax.nl. Uh, denk erom, ik lees echt zelden mailtjes voor. Het is meer dat ik me kan voorstellen dat het vervelend is... als het heel druk is op de lijn om steeds maar weer te bellen. Uh, mail dan even, maar zet dan wel je telefoonnummer erbij... want anders kunnen we je niet alsnog even terugbellen. En chatten kan via www.omroepmax.nl/nachtzuster. Dus omroepmax.nl/nachtzuster en dan even de chat aanklikken. En dan is het nu vier minuten over vier en dat is zoals gebruikelijk het moment dat we een stukje disco ten gehore brengen. En vannacht is dat deze Pino D'Angelo en Maquale ideeën.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 saber mai le cose che scusa fondo scusa tu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 Che idea, dale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea, dale idea, è maliziosa massa pratena in rabbada, un super bullo, un po' come te, e poi che avresti di speciale, che in un altro. Ik ga niet there Zover de disco. Er kan weer gebeld worden met vragen en antwoorden naar 0800 1121. Mark. Goeiedag. Goeie avond. Hallo. Hi. Hi. Ja, ik heb een paar oplossingen voor die mevrouw met haar gedichtje en die 4 euro. Ja, nou, heel mooi. Vertel. Nou, ze kan in ieder geval uh, eerst uh, zelf naar, de, naar haar eigen bank gaan en daar kan ze gewoon met de computer van de bank. Oh, echt? Kan dat? Uh, eventueel, uh, ja, alle banken die hebben een, uh, een zelf staan... waar je uh, in kunt loggen op je eigen rekening... en zo het geld over kunt maken. Oh. Maar heel vaak zijn het, en ik denk dat dat ook het probleem is... dat zij dat gedicht op internet moet zetten... en dan vervolgens uh, onder moet klikken hoe dat ze wil betalen. Ja, precies. Ja, ja. ja, en dat gaat natuurlijk wat moeilijker... Dan zou ze nog. Uh, uh, het enige wat ze dan nog zouden kunnen doen, dat is een, of een goede vriend of uh, iemand die dus wel vertrouwd is met haar betalen. Yeah. Uh, kunnen vragen van nou wil jij dat niet doen voor mij? Yeah. En dan haar, die rekening van hem gebruiken. En uh, ja, als ze niemand anders heeft, dan mag ze mijn rekening nog wel Ach. gebruiken. Dan is je. Uh, ja nee dat dan dacht mag ik ook het al via mijn rekening via mijn computer doen en dan geven ze mij gewoon die 4 euro ik zal niet meekijken <laughs> dat ik direct zie en dan uh, dan gaan ze het in ieder geval overmaken, want ik vind uh ja, dit moeten we natuurlijk. Gezicht, het kan toch niet gebeuren. Dat ze nou door die 4 nee. euro. Die... Maar ik, dat dacht ik ook. Ik dacht, ik help even. Maar waarschijnlijk is ik zie het zo voor me dat het zo'n internetformuliertje is, dat je helemaal in ja. moet vullen. En dan inderdaad, wat jij zegt, in moet vullen hoe je die 4 euro overmaakt. Het... Maar ja, het lijkt, wat mij dan nog het beste toch lijkt, weet je, want dit is natuurlijk maar één voorbeeld. Het gebeurt natuurlijk vaker. Want bij dit voorbeeld zou ik zeggen: kijk even welke organisatie erachter zit. Bel die morgen even op en zeg: jongens, ja. uh, doe doen een vertrek maar, ja. maar het, ik, ik vond het wel echt heel opmerkelijk dat inderdaad veel meer organisaties, steeds meer organisaties, ertoe overgaan dat je alleen maar uh, kunt internet parkeren, terwijl ja, dit is, dit ja terwijl mensen dat no no zeker met die met de generatie die generaties die we ouder zijn, die vertrouwen daar niet. Nee. En, en je wordt gewoon verplicht. Nou ja, vertrouw het niet. Het, het is het, gewoon het. nog steeds. Internetbankieren is nog steeds niet waterdicht. En als je zelf het risico niet wil nemen. Nee. Ja. Ja. Nee, er zijn ook. De, de, de banken die zijn er ook echt mee bezig. Want op het moment dat er fraude op je, op, op, op je computer komt. Dus op het moment dat, jij, dat er iemand bij jou inhekt. En, en geld overmaakt van jou dan gaan de banken heel moeilijk doen van, uh, ja is je computer wel goed beveiligd en zo. Ja, ja, ja. Maar daar, daar zijn nog hele grote discussies over, want de banken die, die, die moeten gewoon uh, zeggen, jullie moeten er, uh, de bank die worden verplicht de, uh, ervan uit te gaan dat elke computer die bij een particulier staat, dat daar een virus op zit. Hmm. En eh, pas is er bij, bij, bij kassa een heel stuk over geweest van mensen die gedupeerd waren, ja. maar, die, eh, maar die banken die, die, die weigeren dat en die doen er allemaal heel moeilijk over. Maar eh, de, de organisatie van, van, van particulieren die zeggen gewoon van jullie moeten er vanuit, jullie moeten die computers zo beveiligen ja. en anders moet je gewoon terugbetalen op het moment dat het fout gaat en niet zeuren. Uh, jullie moeten gewoon ervan uitgaan dat elke computer een virus heeft. Ja. ja, maar het zijn natuurlijk niet de banken die de boosdoeners zijn in dit verhaal. Het, het zijn gewoon de mensen die er handig gebruik van maken dat er toch nog mogelijkheden zijn om daar geld uh, uh, af te peuteren. Alleen ja, ja, dat, ja. je kunt mensen ja, ja. niet jij gaan zegt, dwingen jij om zegt zo te, de te zijn. De banken zijn de boosdoeners uh, niet. Ik mm. denk dat de banken wel de boosdoeners zijn, want de banken mm. die hebben ons verplicht. Onder het motto van het is service. Ja. Maar het is geen service. Het is gewoon een goedkope uh, mensen weg, wegsluizen die vroeger die af, afschrift uh, kaartjes allemaal in tikten. Daar hoeven ze nu, nu niet meer. Nee, dus die ellendige administratie. Maar, ja, ja. Het is alleen maar voor de banken om het makkelijker te maken om minder personeelskosten te hebben. <lacht> dan moeten ze ook de consequenties dragen. Uh, ja, nou, ik ben het niet helemaal mee, Maar wel enigszins hoor. Want het moet gewoon een goed systeem zijn. En. Uh... Maar ja, als je kwaad wil, dan, dan, dan is er sowieso... Ja, dan moeten we toch vanuit gaan. Ja, ja dat die dat, dus, dat dat mensen, mensen zijn. Kwaad willen. Ja, maar je moet inderdaad je internetsysteem uh, net zo goed beveiligen. als dat je het uh, geld dat je hebt liggen beveiligt. Ja. Eigenlijk. Ja, dat, ja. dat klopt. Ja. En uh, op het moment dat je. Kijk, een bank is ervoor om te zorgen dat het veilig is. Ja. Dus uh, als hun niet een service aanbieden, ja. in dit geval internetbankieren. En het kaartfout, dan moet het niet zo zijn dat ze dan terugkomen bij de kant van... Uh, ja, maar u had uh, een, een virusscanner die twee dagen niet geüpdate is, of net wat dan ook. Want uh, dat, dat, dat, dat, dat kan niet. Nee. Da da da da da da da da zo werken we niet. Nee, duidelijk. Dus. Nee. Maar goed, maar ik zeg al, mocht verhaal... het zo zijn, dat ze er echt niet uitkomt. de ja. rekening mag ze hebben, ze mag uh, mijn computer <laughs> gebruiken. Ik doe er niet moeilijk over. Maar uh, ik denk wel dat ze ergens nog wel vrienden of kennissen heeft... Die ja, wat dat meer niet te doen hebben. zijn. Ja, voor, maar voor die um, ene keer gaat het natuurlijk wel. Maar ja, dat dat, dat steeds vaker nou dat komt. En als ze naam googlen, hè, want als zij stel ja. voor dat ze nou in die, uh, in die stappen gaat van uh, het betalen. Ja. Voordat je de code invoert, ja. krijg je inderdaad... De firma en, en een naam te zien. En ook rekeningnummer, echt wel. En uh, dan moet ze maar googlen als ze het niet vertrouwt. Ja, alsnog je even. Nee, maar dat je, de organisatie die zo'n wedstrijd organiseert... moet toch te achterhalen ja. zijn? Dus voor eenmalig moet het, moet het op te lossen zijn. Oké, okay, ja, dankjewel je hey, uh, Succes met je programma. Ja. En, uh, en als, ik ik een keer, als ik een keer wat moet overmaken, dan bel ik je. Oké, okay. ja, ja, ja, ja, ja. Goed. goed, hoi, doeg. Um, Niels? Ja, dag uh, met Niels. Volgens mij ja, krijg ik, ik even, net terwijl we zitten te praten krijg ik een mailtje van je. Ja, ik heb, even, gewoon even, ik heb in de tussentijd gewoon even uh, praktisch onderzoek gedaan naar die gedichtenwedstrijd. En ja. alle verhalen die ik nu over die betalingen heb gehoord, dat zijn algemene verhalen, maar die hebben niks te maken met die gedichtenwedstrijd. Oh. Misschien kan ik het even uitleggen. Ja. Ten eerste dacht ik ook van, wat is dat voor raar gedoe dat je daar 4 euro moet betalen. Ja. Maar het is, uh, ik ken het van Met het Overmorgen. Het is de Nationale Gedichtenwedstrijd van de Turing Foundation. Met, met het Overmorgen behandeld dat met die Jon Jansen van Die ja. op zondag altijd en die, die houdt erg van gedichten. Dus ik denk dat als, als die hun naam daar aan verbinden, dan zal het er wel iets goed aan zijn. Denk ik. Ja. Ja. En er wordt, er, er wordt op de site van de Nationale Gedichtenwedstrijd ook zeer... Uh, er is een aparte link naar een hele uitleg... van waarom je 4 euro moet betalen en wat, wat daarmee gebeurt. Oh, oké, okay, ja. Dat kun je gewoon lezen en dan kun je beslissen... of je dat wel of niet uh, vertrouwt natuurlijk. Maar het lijkt mij een, een heel officieel iets zo te zien. Ja, maar, wij, de, maar haar vraag is toch eigenlijk... weet je, het draait eigenlijk helemaal niet... dit is slechts een voorbeeld. Haar vraag is eigenlijk... waarom organisaties als deze niet de mogelijkheid geven... om ook het geld over te maken? Nee, dat klopt niet. Dat klopt dus niet. Dat heb ik even praktisch onderzocht. Ik heb net gedaan dat okay. ik een gezicht wilde indienen. Oh, Kijk, oh, wat heb die, je ingevuld? Uh, heb je wel iets dan? moois ingevuld dan? Ik heb ja, ja, ja, bla bla bla. Als, <laughs> ja, ja, ja, bla, als, bla bla bla. Ja. Met als gedichte titel, nee. Maar <laughs> ik heb niet betaald. Ik heb gewoon <laughs> Straks even... win je nog. <laughs> nee, ik heb niet betaald hoor. Dus... Oh ja, nee, dan wordt het te Maar niet. kijk, die mevrouw die vertelde dat ze wel een computer had. En dat is ook wel nodig, want anders kun je daar niet aan meedoen. Maar dat ze geen. Ze heeft geen ze maakt internetbankieren. Maakt internetbankieren, dat vertelde ze. Ja. En dat betekent ook wat die meneer net zei, dat je bij, dat je bij elke bank uh, kunt inloggen. Ja, maar dan moet je wel aangesloten zijn bij internetbankdieren. Ja. Dat is die mevrouw niet. Dus of je nou je eigen computer gebruikt of de computer bij de bank, dat maakt dan ook niks uit. Nee, oh, er zit wat in. Ja. ja. Maar goed, uh, uh, die discussie die jij voert, dat is over het betalen. Bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld 10 euro uh, rijstelboog via internet wil kopen bij de OV-chipkaart, dan als ik dat via internet wil doen, dan, dan betaal ik via Ideal. Ja. Dan word ik via aardeel omgeleid naar mijn eigen internetomgeving, die die mevrouw dus niet heeft. En dan betaal ik, uh, zonder dat ik het rekeningnummer van de ontvanger zie, betaal ik 10 euro. Ja. En dat, daar kan je een discussie over voeren of je dat wel of niet vertrouwt, dat is een keuze. Maar die nationale die, die eerste die doet het veel vriendelijker voor die mevrouw. Die heeft een aantal betaalmogelijkheden. Eentje is eenmalige machtiging. Ja. Nou, dan hoef je ook, niet, hoef je ook nee. geen. Uh, nou, dan moeten ze die inderdaad hebben, hebben, ja. Ja. Maar er is zelfs een, ik denk dat die mevrouw niet helemaal goed heeft gekeken, want er staat zelfs, dat zie je heel weinig meer, er staat zelfs een mogelijkheid in. Um, tot overschrijving staat er dan bij, kun je aanklikken. En wat er gebeurt als je een gedicht hebt. Als je, een ge je registreert je eerst voordat je een gedicht kunt indienen. En bij die registratie, als je geregistreerd hebt, dan krijg je een e-mail op je e-mailadres en daar moet je op een link toetsen. Nou, dat kan die mevrouw allemaal volgens mij. Yeah. Toetsen, dus dat ze ook per e-mail hebben, dan, dan typ je het gedicht in en dan ga je naar betalen. Dan staat er dus eenmalige machtiging, dat zou die mevrouw zonder meer zelf kunnen doen. En Kijk. er staat ook een mogelijkheid voor overschrijving. En als je dat aanklikt, ja. dan krijg je zelfs, dan geeft het systeem je een uniek uh, referentienummer. Dus die mevrouw kan gewoon nog steeds haar accent giro gebruiken. Dan vult ze dat unieke referentienummer in, wat gekoppeld is aan haar gedicht. En er, staat een reken-, er wordt een rekeningnummer van die organisatie gegeven. Dat kan ze ook zelf invullen. Die mevrouw heeft helemaal voor deze gedichtenwedstrijd, is dus helemaal nergens, wordt, nergens wordt, wordt je gedwongen om van uitdeel gebruik te maken. Dus die mevrouw die heeft mij één ding nodig, Ineke. Ach, een ja, of jouw telefoonnummer. Dat, dat ik het er even uit wil leggen. Ja, dat je voortaan, nee, maar dat je dat als er de, tegen dat soort dingen aanloopt, dat, dat jij het even uitzoekt. Ja, dan geef ik haar ook maar rekening. <laughs> ja, <laughs> nee, maar dus, dus die mevrouw die, die stelt een vraag die je in, in het algemeen wil kan stellen. Maar juist, ik heb nu net gezien dat juist bij de nationale gedichtenwedstrijd... dat je internetbankieren helemaal niet nodig. Nee, nou, uh, dat is in ieder geval fijn om te weten. Dankjewel voor al Dankjewel. je uh, veldonderzoek, Niels. Graag gedaan. En ik vond het mooi trouwens, het ook... gedicht. Ik vind het echt een mooi gedicht. Bla, bla, bla, ja, ja, ja. ja en nee, een gedicht met als titel nee en dan blablabla bla, bla, ja ja ja, dat is toch mooi? Ik vind hem mooi, ik ga hem op een ja. kussen laten afdrukken voor poëzie. Mag ik nog even, ik, ben, ik, ben, ik heb wel eens vaker geweld, je weet dat ik misschien een reden dat ik ook nieuwsgierig ben aan uh, wat er bij jullie allemaal mag. Ja, ja. Vraag, ja, ja om, vier, ik, om vier uur hing ik nog in de wacht dan komt die nieuwslezer hè? Ja. Zie jij die nu? Nee. Die aan het praat is? Nee. Want als ik ochtends naar de, de naar het radio radioezenaar luister, dan ja. zeggen ze altijd van, uh, dan zeggen ze altijd van uh, Jan van der Putten, die komt nu binnenlopen en ja. die schuift aan. Ja. Maar bij jou is dat dus niet. Nee. Zal ik dat eens vragen of dat niet gewoon. Mag? Ja. Nee. Nee, die zit in een hokje. maar die doen volgens mij niet alleen dan voor mij, maar meteen ook voor andere zenders. Dus dat wordt dan in één keer door. Ja, ja. En als ik er dan doorheen ga praten, dan zit ik straks op uh, Classic FM. Uh... Oh ja. Het was doorheen. Dus dat is... Maar die oh ja, zit hier oh ja. achterin. Maar ik, want ik hoorde Anouk toen ik, uh, ik, ik was tijdens het nieuws... ben ik dan ook alweer muziek aan het opzoeken en zo. Dus, dus, maar is, is Anouk inmiddels afgewisseld dan? Of zit Anouk er nog? Die heb ik namelijk nog nooit in het echt gezien. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Die komt van de wereldomroep vandaan. En die is, die is weer... Vond. Wat? Ja, ik luister heel veel naar Radio 1, maar die, die stem heb ik overdag nog nooit gehoord. Dus ik vermoed dat die mevrouw nog niet zo lang op Radio 1 met Nieuws leeft. Maar... Nee, dit die is de wereldomroep. Die is hartstikke oh. goed. Maar ik ben zo benieuwd hoe ze eruit ziet. Ik ga straks even kijken, ja? Ja, oké. Okay. Dan ben jij ook bedankt voor het veldonderzoek, hè? Ja, ja. oké. Okay. Nou, dan doen we een veldonderzoek voor elkaar. Dag Niels. Ja, ja, ja. Jo, ja. hoi. Jos, goeienacht. Hi, Astrid. Met Hallo. Jos, Dag uh, Jos. Weet je nog waar het de vorige keer over ging? Vergeet Jos. <laughs> je weet dat ik hier s'nachts zit van 2 tot 6, hè? Ja, daarom. Ja, er de, de, de wil me wel eens iets ontschieten. Ja. Okay. We hadden het, het over gezondheid en geluk en dat soort dingen. Oh dat ja, was, maar ik had uh, een antwoord. Ja, op Want het je vraag. Had een vraag van over Sonja. Om... Ja. hoe vaak ontstaat, geloof ja. ik. Hè? Ja. Wat was precies de vraag? Nou ja, zij vroeg zich af of, de, uh, uh, of je iets, nou ja, iets lust of, of, of je iets lekker vindt of niet lekker vindt. Of dat genetisch kan zijn. Of dat, ja, dat nou, echt ik ben aanslip. een gezondheidswetenschapper, dus we hebben daar in ja. de boeken naar gekeken. En daar weet je nog niks, op, want er staat zoveel boeken <laughs> en die spreken elkaar allemaal tegen. Dus ik zou er niet in duiken als ik jou was. Maar wat ik vermoed, zal ik dat maar zeggen dan? Ja, dan geef jij dan maar de doorslag hier. Kijk, wetenschap is eigenlijk het, het proberen te reduceren van onzekerheid. Dus eerst kom je met 50%, dan met 80%, dan met 90%, dan met 99%. Maar veel verder dan 99% kom je bijna nooit, hoor, bij niks. Dus in die zin, wetenschap is altijd een klein beetje relatief. Ben je dat met me eens? Het mm -mm. is bijna nooit 100%, tenzij het, <laughs> de, ja, bijvoorbeeld de relatie tussen roken en longkanker, die is geloof ik 99,999%, die is ja. vrij hard. ja. Maar uh, is wetenschap ja. Uh, ja, is ook vaak uh, gewoon onzin die verkocht wordt als wetenschap. Ja. Ben je dat met me eens? Mm, nou, nee, dan, dan, uh, kijk, als je dan wetenschappelijk aan wil pakken... moeten we eerst definiëren wat, wat je verstaat onder vaak. Uh, nou, laten we zeggen dat je minstens 99% goed moet scoren. En uh. dat is bij de meeste uh, onderzoeken halen dat al niet, hè? Als je... In, maar goed, dat is even een, een filosofie. Ja, ik, ik heb natuurlijk journalistiek gestudeerd. Dus ik heb methode en techniek gehad. Dus ik weet dat als het... Kijk, ik kan je bijvoorbeeld vertellen dat uit onderzoek is gebleken... dat, um, uh, uh, dat 100% van de presentatoren van dit programma... Uh, heel graag um, uh, chocola eten. Dat vind ik heel erg goed. Dat ik ben jij dus. Ik, ja, precies. En ja, zo, zo, zo kun ja, je met, zelf je werk een van de Telegraaf. Dus je kunt dus zeggen: van uh, 100% uit onderzoek is gebleken dat 100% van de Nederlanders uh, geniet van uh, uh, chocolade. Maar ja. ja, dan inderdaad. 100% van de luisteraars geniet van, van het luisteren naar Astrid. Nou ja, Astrid. maar dat kun je toch bijna wel stellen. Want anders dan ging je toch wel uitzetten, of niet? Ja, nee, maar... nee, we hebben natuurlijk ook de notoire moppenbillen die gewoon graag luisteren om zich te ergeren. Die ja. zijn ook van harte welkom. Ja. Ja, ja oké. Okay. Goed, maar uh, Jos, uh, eventjes... Even naar de voeding gaan. Uh, we, we hebben dus nu vastgesteld dat het niet 100% uh, zeker is. Maar je zou dus kunnen zeggen dat... Ja, behalve dan van die chocola van jou. Dat was geloof ik wel 100%. Dat is 100%. Maar de sma <laughs> ja. is smaak of is voorkeur voor bepaald voedsel... Kan dat aangeboren zijn, Jos? Ja. Uh, oh, nou, echt? Ik kijk, ik heb een zoon van 20. Zal ik hem als voorbeeld nemen? Ja. Oké, okay, dus hij zat in de baarmoed. Echt waar? Ooit? Ja. Denk, ik. denk je ja. niet? Die kans is bijna 100%. Dat is. Volgens uh, <lacht> <lacht> oh. <lacht> mij wel, ik heb hem eruit zien komen na. Maar goed. <lacht> um. <lacht> Sorry, Jozef, <hoor, dat lacht> een beetje blauw. Niet uit de, Nou ja, goed, ja. Maar uh, het is dus aangetoond dat er een relatie is tussen het eetgedrag van de moeder en haar sprake. en de latere smaakontwikkeling. Wat ook logisch is, want in, in de baarmoeder. Kun jij niet kiezen van mama, vandaag wil ik spruitjes, en morgen witlof, en uh, overmorgen chocola? Dat kun je niet kiezen als je in de baarmoeder zit, toch? Nee. Dus je krijgt uh, wat, je, wat je krijgt. Ja. En het blijkt dus een relatie te zijn uh, tussen wat je uh, als kind bij je gegeten hebt in de baarmoeder en. Uh, en je nee, maar als je zegt dat je dus, als dat verhaal waar is... dat je als kind tien keer spruitjes hebt gegeten... dat je dan gewend bent aan de smaak dat je het niet meer vies vindt... ja, dan, dan is dit natuurlijk een vorm daarvan. Want dan heb je als kind in de baarmoeder dus tien keer spruitjes gehad. Als moeder een heel groot plezier doet ja. als je gezond uh, eet... Uh, eet. Ja. En als je vooral... Er zijn bepaalde stoffen waarvan wij nu weten dat ze extreem verslavend zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld suiker. Ik weet niet of je wel eens uh, naar Jamie Oliver gekeken heeft... hoe hij het voedselpatroon ja. in Engeland heeft proberen te veranderen van ja. de machtenbotswijken. Ja, ja. Dan zie je het dus. Uh, uh, vind je het leuk wat Jamie Oliver doet in Engeland? Nou, ik, ik vind de manier waarop hij het doet niet zo leuk. Maar ik vind wel, ik vind wel wat hij doet heel bijzonder. Ja, ja precies. En dan zie je dus dat als hij daar komt, dan beginnen die kinderen te huilen en over te geven, te kotsen en hem uit te schelden enzovoort, enzovoort. Want ze zijn gewoon suiker verslaafd en ze zijn ja. uh, kipnuggets verslaafd en ze zijn aan rotzooi, aan junkfood gewoon verslaafd. Ja. En hoe komt dat in junkfood? Als ik dus een junkfood producent zou zijn, zou ik net zo slim zijn als zij, hun. zou ik ook heel veel suiker en verslavende stoffen instoppen, zodat die kinderen er niet meer van af kunnen. Snap je? Ja. Dus hij heeft een hele moeilijke taak En na enige gezonde maaltijden, waar ook groente en fruit in zat en zo... Mm -hmm. blijken die kinderen gewoon minder depressief te zijn, beter te leren... langer te kunnen concentreren, niet meer een puffjes nodig te hebben voor osma. Nee, maar Joost, we weten natuurlijk allemaal wel dat het beter is om gezond te eten. Oh. Toch? Waarom doen we het dan niet? Omdat we het niet lekker vinden. We vinden suiker ja. lekker, we vinden chocolade. Maar Jos, even, want weet jij hoe het kan dat René... Uh, uh, als hij twee dagen minder gaat eten, gaat aankomen? Ja, dat... Nou, ik had het idee dat jij het al door had. Namelijk, hij had het over bier, hè? Want ja, maar hij zegt dat hij er niet meer, hij meer bier gaat drinken. Gaat drinken. <laughs> dat zegt hij. Ik, nou, ik heb dus geen onderzoek gedaan bij hem thuis. Maar ik hoorde jou luisteren. En je had een vermoeden van... hé, hey, dat bier, zou dat wat gedaan kunnen hebben? Dacht ik... Ja. Jou te horen denken. Dat hoorde jij 100% goed. En ik vermoed dat ik uh, het niet onderzocht heb, maar dat ik ook in die richting zou gaan zoeken. <laughs> nee, maar als je nou, als je iedere dag dezelfde hoeveelheid bier drinkt. Ja. En je gaat opeens minder eten, dan, dan zou dat bier niet meer. Als je, je minder gaat eten, dan krijg je meer behoefte aan, aan andere calorieën. Die neem je uit bier. Maar als je uit bier die calorieën neemt, uh, alcohol en suiker en vet. Ja, dat, dat, dat, dat zet natuurlijk veel meer aan dan, dan, uh, dan groente en fruit. Want groente en fruit is 90% water. Daar kun je een hoop van eten. Ja. Terwijl alcohol, dat wordt meteen suiker en, en, en, en rotzooi in je lichaam. Dus, dus ik, ik vermoed dat we het in de richting alcohol moeten doen. Nee. Nogmaals, het is niet wetenschappelijk. Nee, nee, nee, dat weten we nu wel. Dankjewel, Jos. En, maar ik wou even nog ingaan op de oh. voeding. Ja, nee, maar dat duurt uren, joh. Nou, maar even kort samenvatten. Nee, dat kan je helemaal niet, Jos. Jawel. Oh, nou, toen maar dan. Miliair en effelijk en uh, vooral uh, door gedrag. Ja. En uh, wat je gewend bent, uh, daar wen je aan en daar ga je geleidelijk aan. Dus als je kinderen, zoals Jamie Oliver doet, gewend aan gezonde voeding... Ja. dan gaan ze dat uiteindelijk ook, als je het lekker kookt, de mensen ook lekker vinden. Maar, maar ik kan... had nog een vraag. Nee, maar, nou, nou heb ik een vraag. Want ik geef mijn kinderen dus uit die overweging altijd bruin brood... En weet je wat ze lekker vinden? No. Een witte boterham. Ja. Dus het werkt toch, dat ben ik, nu ben ik bang dat ik mijn kinderen, dus hun hele jeugd, die smeren bruine boterhammen met, met, uh, met graantjes. Maar dan, in... dan moet je ze lekker maken? Nee, maar het is natuurlijk, het is natuurlijk ook gewoon lekker. Ja. Alleen is het niet ook zo dat als je, als je van je moeder altijd bruin brood moet eten, dat je zodra je gaat studeren, ik noem geen namen, maar ik ken het, ik, als steeksproefgewijs weet ik wel dat mensen dat doen, dat je dan gaat studeren, dat je dan alleen nog maar wit brood en, uh, en uh, uh, uh, rustie eet. Rostie, Rusti, hoe heet dat? Ja, ik denk, als, jij, als ik jou de vraag, eten jouw kinderen gezond, wat zou je dan zeggen, over het algemeen? Ja. Ja, dat dacht ik al. Dus dan heb je je nergens zorgen over te maken. oh dat klinkt goed. Net als ik een piek, raar, maar ze eten al lang. Ze eten nu gezond, maar ik ben dus zo bang dat ze, als ze het huis uitgaan... dat ze denken, jee, nu mogen we alles eten wat we willen... dus we gaan alleen nog maar witbrood nee, als, eten. Ik uh, geloof mij, maar je doet het goed. oh dat, dat klinkt goed. Er ze in ieder geval iets mee en dan gaan ze even van afwijken maar later komen ze daar waarschijnlijk wel meer mee terug. Maar ik had nog een vraag. Ja. Mag dat nog? Ja. Of gaat het te lang duren? Nee, het mag, omdat jij net zei dat ik het zo goed deed, ja? <laughs> Doe maar. Dat vermoed ik, hè? Ja. Oh, goed. Um, nou, als, het, als alle wijze mensen in de hele wereldgeschiedenis altijd gezegd hebben dat het geluk in jezelf zit, Ja. komt het dan dat zo weinig mensen uh, in staat zijn om het geluk in zichzelf te vinden. En ik zal daar een voorbeeld bij noemen. Ja? Er yeah. is bijvoorbeeld in uh, de gevangenis in, in, in, in Texas zijn ze een programma doen om die gevangenen leren naar binnen te gaan en het geluk in zichzelf te voelen. En het blijkt dat ze volgens een hoogleraar die dat onderzocht heeft daar in Texas Jail dat kun je opzoeken, die video de Peace Education Program TPRF. Ja, uh, ja, daar heb je het volgens mij vorige keer ook al over gehad. Maar als die verandering dus, hè, dus, ja. dus, dus even de vraag, als die verandering bij criminelen zo groot is, ja. uh, uh, hoe komt het dan en dat, dat programma zijn ze nou ook in Zuid-Amerika en in, in uh, Noord-Amerika aan het uitrollen... omdat dat natuurlijk de moeilijkste doelgroep is, criminelen. Als je die kan veranderen naar goed gedrag, dan heb je iets. Hè? Ja. Dus hoe komt het dan als alle wijze mensen hè, die ooit geleefd hebben gezegd hebben... het geluk en de wijsheid zit in jezelf... dat zo weinig mensen uh, die keuze maken om inderdaad uh, het geluk... Is, want wat we hmm. allemaal doen, kijk als ik hier omheen kijk... heb ik ook hè Kort en krachtig, hè Jos? Al die zit om ons heen weet je wel. Ja. Komt het dat er zo weinig mensen uh, het geluk in zichzelf zoeken en steeds opnieuw proberen het geluk buiten zichzelf te vinden terwijl het daar duidelijk niet is? Hmm. Ja, nou, een goede vraag. Maar ik ben bang dat we gaan verzanden in uh, meningen. Maar als iemand daar echt een, uh, een, uh, echt een goede mening bij heeft, dan mag dat voor deze keer 0800 1121. Ja. Ik ga maar best doen nieuws hoe die criminelen veranderen. Dan heb je al een deel van het antwoord, denk ik. Oké, okay. maar als je het antwoord al weet... dan hoeven we de vraag niet te stellen. Nee, nou nee maar ik vraag me dat echt af. Ja. Hoe komt het dat zo weinig mensen... het geluk in zichzelf zoeken... terwijl het daar... en, en, en, en hè, zo weinig mensen in en zoveel uit zichzelf... terwijl het duidelijk buiten jezelf niet is... en binnen jezelf heel duidelijk wel. Hoe komt het? Dankjewel, Jos. Mag dat? Wat? Die vraag stellen. Heb je al gedaan? <laughs> Oké, okay, ik ben benieuwd naar het antwoord. Doe, 0800 1121 Shiny happy people. Naar aanleiding van de vraag van Jos. Je zegt als zoveel wijze mensen zeggen dat het geluk in jezelf te vinden is. Waarom zoeken mensen het dan nog buiten zichzelf? Als iemand daar een zinnig antwoord op heeft, zou welkom zijn via 0800 -1 -1 -1. Eigenlijk heb ik nog maar drie vragen die niet beantwoord zijn. Zo uh, wil Leo heel graag weten wie stemwijzer.nl maakt, of dat een onafhankelijke club is. Joop wil weten hoe het zit met sterren. Hoe uh, worden ze gemaakt en uh, wanneer zijn ze op? En uh, even kijken, René die wilde graag weten. Ja, die had een verhaal over een, oh, een blikje dat hij had gekocht. Waarmee je dus um, uh, uh, warme chocomel of tomatensoep kunt maken. Door het blikje zelf warmt dan de soep of de chocomel op. Alleen na afloop maakte hij dus de onderkant van het blikje over en er zat poeder in. En volgens hem had dat dus vloeistof moeten zijn. En hij vroeg zich af wat dat dan voor poeder was. Nou, mocht je dat weten, 0800 1121. En nieuwe vragen zijn ook welkom. Uh, mailen mag ook, hè. Nachtzuster, omroepmax.nl. Meneer Stenema. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik heb een... Ik zit met een vraagje waar ik lange tijd mee rondloop en waar ik echt niet uitkom. Nou, mijn moeder was laatjarig oh. en wij zijn met drie broers en uh, we hadden een mobieltje geven aan haar, maar we hadden elk 25 euro. <laughs> en uh, wij kwamen bij de winkel yeah. en die verkoper zei van ja, wij, ik heb een mobieltje die kost 25 euro. Ik zeg nou prima, doe die dan maar. Yeah. En toen waren we weg en toen dacht hij van oh nee, ze hebben 5 euro te veel betaald. Maar die verkoper was niet eerlijk, die stopt 2 euro in zijn eigen zak. En geef elk van ons broers 1 euro terug. Ja. Dus wij hadden niet 25 euro per persoon betaald. Maar min 1 is 24 euro. Ja. En 3 keer 24 euro is 72 euro. Plus die 2 euro die die man in zijn zak heeft. is 74 euro. Mijn vraag is af, waar is nou die 1 euro gebleven? Ja, ik moet je vertellen dat ik dit sommetje al eens eerder heb opgelost in dit programma. Oh. Dat wist ik niet. Alleen was het toen niet voor een mobieltje voor jouw moeder. Nee. <laughs> en ik vind überhaupt een mobieltje voor 25 euro heel goedkoop. Ja, 75, hè. Oh, je zei 25. Nee, goed. Maar het is, het is een bekend uh, instinkertje, maar doe hem nog eens één keer. Want, want... Maar we hadden elk 25 euro. Ja, maar met hoeveel broers was je? Drie. Drie. De, met jou mee? Ja. Ja. Dus drie, drie broers hebben ieder 25 euro... We kochten een mobiel oh, ja. 75 euro. Ja. Ze betaalden elk 25 euro. Ja. Die verkoper komt erachter van, nou ze hebben 5 euro te veel betaald. Die stopt 2 euro in zijn eigen zak. Ja. Die geeft 1 euro aan elke broer terug. Ja. Dus die broers hebben geen 25 euro per persoon betaald, maar 24. Ja. 3 keer 24 is, is 72. 20? Ja. Dus die 2 euro? En de zak van die verkoper is 74. Waar is die 1 euro nou? Kom even uit. Oh, hoe was dit nou ook alweer? het <lacht> oh, <wat> gemeen. <lacht> Vorige keer kwam ik er uiteindelijk uit, dus ik geef me een half uurtje. <lacht> en dan denk ik dat het goed komt. <lacht> Ergens zit een truc. Die verkoper, je hebt 75 euro gegeven. Hij geeft jullie allemaal 1 euro terug. Ja, dus We hebben geen 25, maar 24 betaald. Dat klopt toch? Ja. En 3 keer 24 is toch 72? Ja. En die 2 euro die de man in zijn zak heeft, dan komen we toch op 74? Oh, wat een narigheid. Ik kom er niet uit, hoor. Help me. 0800 1121. We gaan het oplossen. Ja. Gemeenerik. <laughs> Oké. Okay. mobieltje van 75 euro. kan nooit wat zijn. <laughs> <Nee>. <laughs> Dankjewel. Ja hoor. Dag. Doeel. Oh, dat is zo'n... Ik weet nog van vorige keer dat het uiteindelijk had... Oh ja, zo zat het. Vijf... Ze hebben vijf euro te veel betaald. Kregen... Goed. Um, Dick. Dick. Harry, is ook goed. Dag, je uit Hallo, Harry. Dag, Harry uit Venlo. Dag, Harry uit Venlo. Wat kan ik ja. voor je doen? Dat fijn, fijn dat ik bij ons even met jou mag spreken. Ja, dat hoor ik. Aan Ja. Ik vond tijdens een tijdje teruggehoord dat je af en toe een beetje moeite hebt... wat betreft klassieke muziek. Och, ja. Ja, ja. en dat je het dan af, het niet leuk vond als je dan steeds bij André Rieu uitkwam. Nee, maar André, niets ten nadelen van André Rieu, hoor. Nee, nee, nee. nee dan maar ik nee, vind nee. het gewoon maar van mezelf een ik, beetje een zwakke ja. bot. Maar ik wou je twee tips geven. Oh, fijn, ja. Dan zoek een volgende keer bij James Last. <laughs> of bij um, <laughs> Waldus de Los Rios. Wie? Waldos oh. de los Rios. Dat zijn twee orkesten die uh, ook uh, klassieke muziek spelen, maar dan in een moderner jasje. Waldos de los Rios? Ja, mevrouw. Kijk even of ik die in de computer heb staan. Oh, ik vind het wel heel lief van je. Ja, maar af en toe ben ik lief. Ja, dat is net vandaag. Maar, <laughs> maar James Last, ja, dat had mijn vader alle platen van, kan ik je ja, vertellen. Ja, maar... en die heeft uh, ook enkele L LP's, dat was nog in die tijd van LP's, heeft hij dus met uh, licht klassieke muziek opgenomen. En als je dan een zo leuk stukje niet te moeilijke klassieke muziek wilt, dan zou ik zeggen, zoek eens bij James Last of Waldo's de Los Rios. Ik zeg maar twee tipjes. Ja, het is, het, het, maar dat het is ook allemaal heel slim. En, maar zijn, zijn dat niet eigenlijk de, uh, de André Rieu's van hun tijd dan? Ja, dat zijn de voorgangers van, van André Rieu. Is eigenlijk, het is heel slim, hè? Ja, hoe bedoel je? Nou ja, ik vind het gewoon heel slim om dat wat to toegankelijker te maken. voor. Uh, ja, ja. voor want ik weet, inderdaad niet, ik, ik weet inderdaad niet waar ik moet gaan zoeken. Nou, James Laas, dat is een orkest, dat is een Duitse orkest. Eh, Leiden, die is heel bekend in, in Duitsland en het, het Duitsstalige gebied. En Waldos Dolorios, dat is een Spanjaard. Ik heb nu Waldo de Los Rios. En als ik dus iets zoek, zet ik dit voortaan aan, ja? Ja, en die heeft meerdere stukjes. Ja, precies. Nee, dan weet ik het nu te vinden. Dankjewel. Graag gedaan. Goeien nacht. Dag. Fijn je stem weer te horen en verder een prettige nacht. Dankjewel, dat lukt wel. Dag Astrid. Een beetje met Waldo op de achtergrond. Dikke knuffel. Oh, wat de klassieke muziek al niet met een mens doet. Dikke knuffel terug hoor, Harry. Oeh, dag Astrid. Dag. Ja. Da, da, da. Da, da, da. Dat ik nog aan het lippen. Oh, dat da. is dit Waldo de los Rios maar de Spaanse James Last. Dankzij Harry: Hey Dick. Ja. Zullen we dit dan draaien op onze begrafenis? Ben er nog? Ik wel. Oh. Op onze begrafenis? Ja. Noem maar nog lol zeg. Nee, dit niet. Wil je... Wil je nee. <laughs> Weet je wat er nou een wat veel mooier is? Nou? Uh, dat is wel iemand die inderdaad niet meer onder ons is. Oh. Maar dat is dan... Uh, hou jij van bluesmuziek? Ja. Nou. Dan moet je stil korte blues. Dat is zo geweldig. <laughs> ja, dat was, was een favoriete lied van Hazes. Ja, maar dat was Het de... echt het nummer van Harris En hij was ook gek met bluesmuziek, zoals je weet. Ja, omdat hij... Die... Maar, daar ja. nou heb ik nog een andere vraag aan, jij, ja. aan je. Buiten de vraag die ik eigenlijk opgeschreven heb, dat ik heel graag eens wil weten. Opgeschreven, ja. Maar, ik ben nogal erg gek met muziek. Ja. En ik heb de laatste maanden heel veel ene Simon Adams op zien trainen. Dat zeg je waarschijnlijk helemaal geen flikker. Nee, Simon Adams. Simon Adams. Ja. Dat is iemand die komt uit Engeland. Die oh, woont hier nu ja. al een dacht ik anderhalf jaar in uh, Almere. Die heeft daar een, een vrouwtje leren kennen. En uh, nou goed, dan blijf je dus in zo'n land hangen. Maar die man speelt zo geweldig blues, en niet alleen blues hoor, hij speelt ook uh, Santana-muziek en noem alles maar op. Ik heb die dus in een klein kroegje hier uh, in Almere voor het eerst gezien. We hebben een aantal keren video-opnames gemaakt van hem. En we zijn dus druk bezig, dat wil zeggen, buh, ik eigenlijk het meest, hoor, niet om mezelf op de borst te slaan. Om die man wat, uh, wat, wat, wat bekendheid te geven. Hij ligt op Samsterdam, ze zegt gewoon helemaal aan de je weet wel. En de Gallemize. Ik wil nog een andere krachtterm hem gebruiken, maar dat wil ik niet. Ja. Deze man is zo geweldig een muzikant dat ik me niet voorstel dat hij niet aan de bak komt. Ik heb laatst bij de Wereldraad door, heb ik Harry Saxioni, dacht ik dat het was. Ja. Heb ik dan uh, zien klungelen op. Uh, maar op ik, ik, ik, vind ik, ik vind het wel, het, ik vind wel leuk zo'n muziekrubriekje, maar, maar we moeten uiteindelijk ergens naar of een vraag of een antwoord. Ja, dat weet ik. Oh, okay. nou, de, ja. vra de vraag wat betreft die Simon Arms is. Uh, die zou ik graag een keertje aan je willen voorstellen om die live in jouw studio, als dat kan, te laten spelen. <laughs> ja. en, anders, en anders stel ik je voor om een, om een uh, cd aan je te brengen. Doe dat, liefst, dat, maar. dat nee, maar. Stuur mij maar even een cd'tje. Want ik, we, we hebben Marcello hier gehad vlak voor mijn vakantie, daar moet ik nog even van bij komen. <laughs> dus stuur mij een cd'tje, dan draai ik voor jou uh, Simon Adams. Dus misschien Astelijk, is geld een hoop dat gedoe dat als, dat gedoe, dat als dat die man aan de galamiezen ligt om hem dan hier naar binnen te slepen. Vind ik ook weer zo, uh, ja. Nou ja, maar dan kan hij eens laten horen voor een groot publiek wat hij wel, wat hij wel kan, hè, want het is echt grandioos. Maar hij heeft het op de of, cd gemaakt, toch? Ja, maar mm. die cd is gemaakt door een andere vriend van mij die een hele goede, uh, ja, die, die heeft een demo-studiootje eigenlijk in zijn eigen huis. Ja. Ook hier in Almere. En hij uh, heeft fantastische oren aan zijn hoofd. En uh, die is eigenlijk met hem bezig. En ik probeer dus via videobeelden. om hem bij de Wereld Draai door te krijgen. en om. eens te laten horen aan het Nederlandse publiek. van wat deze man kan. En zeker als je dan dat gestuntelt. sorry. van die Harry Saccioni, een geweldige gitarist. <laughs> maar die kan echt geen bluesmuziek spelen. deze man die speelt zo. Ja, top. blues is die... uh, lastig, ja. Dat stilkorte blues. nou, hij danst over die snaren heen met zijn vingers. Je weet niet wat je meemaakt. Maar goed, ik mag er niet op doorgaan, je, Dus ik ga me maar. Toe... Ik ga me maar toeleggen op maar, een vraag. Dik? Ja. Is dit hem? Um, Dick? Dat is hem niet. Oh, <laughs> Nee. Gaan we nou niet Dick vertellen Dick dat Adam dit een andere Simon Adams is? Dat zou eens best kunnen, want je hebt natuurlijk ook meer uh, figuren die uh, Toon Hermels eten. Hoe gek het ook klinkt. Maar die zijn er ook. Uh, dit is een Simon Adams, die zit in de... Hoe ziet jouw Simon Adams eruit? Sorry, Harry? Ja. Uh, Dick? Ja. Dick? Hoe ziet jouw jou Simon Adams eruit? Eh, uh, het is niet zo'n groot mannetje en ja, je kan wel wat op, op, op, op internet, kun je, op YouTube kun je intikken hoor. Ach, echt en waar? En dan zou ik iets kunnen, kunnen internet... laten horen, bedoel je? <laughs> ja, maar dan kun je het ook zien en horen, dan kun je maar... ook zien hoe hij eruit ziet. Maar ik, ik probeer hem te omschrijven. Het is maar klaar, maar... Lieve, lieve ding. wat denk je dat ik aan het doen ben? Oh, neem ik niet kwaad. Nee, maar wat die denk die je dat je die die die nu hoort? God. Ja, dat is, dat is, dat is van uh, YouTube af, denk ik dan. Ja, dit is Simon Adams op YouTube. Is dit Simon, Simon Adams? Dit is Simon Adams. Als, maar daarom zeg ik, hoe ziet jouw Simon Adams eruit? Hij is, uh, hij is klein van stuk. Ja, maar hij zit, hij dus heeft, uh, kan ik niet goed zien. Hij heeft lang haar. Ja, blond. Hij uh, drinkt drie bottles a night. Oh, dat, die, dat staat er niet. Maar er staat, inderdaad, staan inderdaad bottles in beeld. Ja, maar als die man drie flessen op een dag drinkt, dan is hij kapot. Heb ik hem gezegd, dan ben jij dood. Oh. Je kunt never know, kun jij drie flessen vodka of whisky, wat was Nou, ik ga hem nu voor de zekerheid uitzetten, want als het er misschien niet is. Maar volgens mij is dit gewoon jouw Simon Adams, hoor. Maar jij stuurt mij een cd'tje. Ik Simon Adams op Radio 1 kan mij wat schelen. Ja, die is geproduceerd door Paul Timmer. Dat is een vriend van mij ook hier. En echt waar, ik hoop dat ik hem een keer de kans geef, want... Nou ja, goed, het is gewoon fantastisch wat die man doet. Ja. Maar goed, nou heb ik nog uh, een, een ander vraagje aan je. Die heb ik je gemaild van een hele tijd terug. Ik hoop dat ik je die vraag nog even mag stellen. Mm. Ik heb je toen uh, gevraagd of ik eens een videoopname in je studio kan maken. Maar je ja, had het over na de zomer. Ja. Dan zit ik in een andere ruimte. Ja, daar zitten we nu. Ik heb gekeken via de webcam hoe je erbij zit. Ik zag je net al op tafel dansen, maar dat is al een half uur geleden. <laughs> ja, toen ja, dus tijdens de, en de disco erbij. altijd, hè? Ja, ja. Maar het loopt niet synchroon, want als ik die webcam intik en dat luister live, want ik heb nu Radio 1 ja, hier op, uh, op het scherm, dan loopt dat achter en voor, weet ik veel. Ja. Dus maar goed. Maar die videoopname wil ik graag een keer in een nachtuitzending, als dat mag, ja. bij je komen maken. En die videoopnames zijn dan ook voor jou, die hoef ik niet te hebben, die mag jij hebben. Nee, nou, maar dat, is, dat is wel heel lief, maar, ja. maar, maar, maar waarom wil je ze dan komen maken als je ze daarna aan mij wil geven? Nou, omdat ik het leuk vind om gewoon daar eens een, een nachtuitzending mee te maken. Oh. Ik ben toch altijd s'nachts op en uh, ben meestal uh, onderweg en bezig. Dus het lijkt me gewoon leuk om daar eens bij te zijn. Omdat is de video. En als jij zegt ik mag er wat mee doen. Ja, dat mag ook voor mij, want Max mag daar gebruik van maken om daar een stukje, uh, weet ik veel, van te gebruiken op de website. Zodat je kan zien hoe je daar audio maakt. Maar dat kun je ook via de webcam zien. ja. ja. ik vind het gewoon leuk. Om dat een keer op video te zetten. Nou, dat is wel heel lief. Ja, maar dan moeten we een keer een datum afspreken. Ja, nou, dat is best. Maar dat doen we niet de hele uitzending, hè? Nee. Een stukje. dat ding weg na een half uur. Ja, precies. Want anders dan op een gegeven moment is het ook wel klaar. Dat bedoel ik. Goed. Nou, we mailen. Dat had ik eigenlijk eerder kunnen zeggen. Ja? Ja. Maar moet ik mailen op het algemene mailnummer? Of moet ik op een ander? Ja? Ja. Oké, okay, ga ik doen. Nou, mag ik daar nog een andere vraag stellen... waar ik eigenlijk dan al een hele tijd dat uit ook wel weer met, met muziek te maken? Ja. Ik luister, of ik luister, ik kijk regelmatig naar Champions League uh, wedstrijden. Dan hoor ik die tune van die Champions League. Ja. Dan probeer ik me altijd te concentreren, wat zingen ze nou in godsnaam? En dan hoor ik wel iets, Champions of zo iets, dacht ik. Maar wat zingen ze nou exact? Wat, wat is nou eigenlijk de tekst die bij die tune uh, hoort die altijd wordt gedraaid voordat er een Champions League wedstrijd op de buis komt. En dat zou ik dus graag willen weten. Ja, dat begrijp ik. Nou, er is vast wel iemand die dat weet. Ik zeg 0800-1121. Oké. Okay. Ja, dat, ging, uh, dat kan eigenlijk best wel heel snel gaan, hè, zo. Even ja, een vraag stellen. als ik trouwens naar de studio mag komen... neem ik een hele grote pot pindakaas voor je mee. Is dat wat? Want? Omdat ik weet dat ik ja gek met pindakaas ben. Ben ik gek met pindakaas? Ja, dat heb jij mij zelf verteld. Echt waar? Ik heb het een keer gehad over pindakaas met chocola door elkaar, toen zei je... Ja, ja. Eh ja, dat is inderdaad ook nu... met. Maar als ik eh zeg, dan bedoel ik niet, oh, lekker hoor. Ja, maar pindakaas met, met chocola bedoel je, dat is niet lekker. Nee. Maar peanutboter, peanut peanutboter, uh, nee, hoe heet het niet in, in Amerika, peanutboter, balletjes, dat is pindakaas. Oh, eeuw, ja, eeuw, ja, ja. Nou, we mailen, Dick. Ja, hartstikke goed. Oké, okay, tot later. doei Hoi. Hoi. Doeg. Meneer Sanders. Nou, nou, het ging namelijk... Er was dus een keer een vraag. En dat was uh, dus uh, pas geleden nog. Dus net. Ja. En dat ging over het, een eetpatroon. Ja. Dus dat ging dus van... Of het erfelijk was... Of je dus... Nou... Spruitjes lust. Ja of nee. Ja. En volgens mij is het gewoon zo... Dus dat als je kind ergens anders opgroeit, zich automatisch ook uh, aan dat soort, bij, waar die mensen waar hij dan eet, dat hij dat eetpatroon van die mensen ook overneemt. Ja. En wat de boer niet kent, dat vreet hij gewoon niet. Nou, uh, dat is kort maar krachtig, dankjewel. Oké. Okay. Goeienacht, dag. Hey. <laughs> Kees. Ja, goeienacht. Hallo. Ja, op de kan ik jou niet bellen. <coughs> ik krijg natuurlijk nu geluid Ja, dit is raar, dat hoor ik wel vaker. Dat is, dan bel je met KPM, geloof ik. Hey, ook nog, ja. Ja, daar is iets mee. Hmm. Ah, maar goed. Nou, ik, hebben we gevonden. Ik had een oplossing ja. voor een vrouw met een gedichtje. Dat gedichtje moet ze opsturen. Ja. Dan moet een envelop op met een adres. Dan pak ze gewoon de Girokaart. Vult ze 4 euro in. Dit doet ze erbij in. Zet ze een aantal streepjes voor die 4. Anders kunnen ze de andere getallen nog voorkalken. Handtekening ja. op. Stuurt ze op. En ik denk wel dat die mensen wel weten welk bankrekeningnummer ze hebben. En dat kunnen ze invullen. Maar volgens mij moet die bankrekeningnummer ook op die site staan. Want anders kun je met internetbekieren ook geen geld overmaken, want ik kan wel geld naar jou over willen maken. Ja. Maak een nummer in, Gebeurt er ook niks. Nee, maar je gaat natuurlijk niet. De, je gaat in deze. Ik bedoel dat je in deze tijden alles uh, via internet moet betalen. Dat vind ik uh, best wel ver gaan. Maar je gaat niet meer een gedichtje in een envelop doen en opsturen. Dat doet ze dan via de computer. Ja, maar er staat toch een adres op die site waar het heen moet. Dus staat het, dus ze, ze kan het gewoon zo, inderdaad. Ze kan het inderdaad ja, dan als adres denk je gewoon zo. Ze doet dat er gewoon ja. uit het gedicht doe je die envelop en dan ja. stuur je die, die kaart er mee. Ik Alleen vind de dat goed is al. ja. Voor die accepteerde kaart verwerken, ja. moeten ze geld betalen. Daar rekenen de banken tegenwoordig geld voor. Ja. Dus die 4 euro zal waarschijnlijk te kort zijn voor de verwerkingskosten. Dus dan doet ze er een euro bij voor de verwerkingskosten. Ja, ik bedoel, het ene bedrijf rekenen een euro. Er zijn bedrijven ook die rekenen 7,5 euro voor zo'n ding. Ja. Maar goed, dat, uh, ik vind het ook raar dat je moet betalen om mee te doen aan een wedstrijd. Ja, maar dat is. Dat, dat heeft, gelukkig heeft Niels dat helemaal uitgezocht. Nee, en maar die... goed, op zich is dat raar. Ik bedoel, je doet mee in een wedstrijd om iets te winnen en dan moet je eerst gaan betalen. Ja, maar het is een wedstrijd die uh, ook nog als bijwerking heeft dat ze goed uh, geld ophalen voor een goed doel, geloof nee, ik. Nee, nee, oké, okay, maar bedoel, ik bedoel, ik zat er zelf al met een plan om een wedstrijd uit te schrijven. Ik denk dat kan ik met vakantie. Nou, ja, dat plan hadden we hier ook al opgevat. Dus uh, laten, we, laten we tot een samenwerking komen, Kees. Oké, okay. en dan uh, nou <laughs> nog een tip. Als je, ja. als je nou klassieke muziek wil draaien. Oh ja. En jouw computer staat vast uh, tegen nummers van Exception. Ja. Nou, Exception is klassieke muziek. Oh. Alleen in een moderne jasje. Kijk, ja, maar dat vraag ik me weer af. Want als mensen graag klassieke muziek willen horen. Dan willen ze graag klassieke muziek horen. Dan, ja, dan, willen dan ze moet ik niet... de radio 4 aanzetten. Nee, nee, nee, nee, Ik wil graag iedereen bedienen. Nee, dat snap ik. Maar bedoel, als je dan iets klassiek wil hebben... Ja. En je wil in de radio 1 uh, sfeer blijven... Ja. dan kan Exception, kan perfect. Dat is beter als je iets van Bach of wat dan ook. Die ik is gewoon in een moderne jasje. Exception is gewoon weergeloze muziek. Ik vind het een e exceptioneel uh, goede ja, bijdrage. klap. ik ga zo even zoeken. Na 5 hoor je of ik wat gevonden heb. Is goed, maar Dank. er zijn wel lange nummers vaak. Oh, nou ja. Dan kan ik even thee drinken. En okay. even kijken hoe Anouk eruit ziet. Oké, okay. dankjewel Kees. Is goed, fijne dag nog. Dag, Hoi. dag. Hetty? Hallo, afschrijfende Hettie. Dag Hetty. Ik ben al eeuwen fan van je. Nou ja, fan. Ah. Lichtelijk overdreven, maar... Nee. Maar het is gewoon zo... Uh, als ik zeg, als slapen dan... Nou, kijk, luister ik. Kijk, luister ik altijd, dus... De dinsdag of de donderdag is altijd vast een prik voor mij. Kijk. Ja, en ik weet soms te antwoorden, maar ik kom er nooit door. Nee, het is druk, hè? Ja, ja, behoorlijk. En al nou heb ik het geprobeerd via het internet, maar dat lukt me ook niet zo hard. Hé, maar je ik bent ben er, niet... Hetti, en we hebben nog twee minuten. Wat zeg je? We hebben nog twee minuten voordat Anouk losgaat met het nieuws. Oh, dat is goed. Ja. En dan, wacht, dan moet ik gewoon even wachten. Nee, je moet nu snel praten. Oh, het gaat erom: eh, over dat eten. Dat is namelijk zo. Dat eh, mijn zoontje, die kreeg op een gegeven moment toen hij een jaar of twee was, werd hij opgenomen in het ziekenhuis. En toen mocht hij alleen maar bruin brood. En geen melk, maar wel karnemelk. En nou weet ik ook niet of dat nou inderdaad in de genus zit. Of mijn vader is een karnemelkman en ik wil karnemelk Maar mijn zoontje die houdt van karnemelk. Dus ik denk zo van, het zal toch ook wel een beetje gestuurd worden? Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, doe? dat is dat karnemelk in, in ieder geval is maar genetisch is. Zo van, uh, je hebt dat meegekregen of zo. Maar uh, je moet dat nemen omdat het beter voor je gezondheid is of zo. En hij, hij lust ook alleen maar bruin brood, nog steeds. Hij is nou in, tegen de 40 en hij lust alleen maar bruin brood. Ja, dat zegt hij tegen hij jou, maar thuis mocht. lekker witte, witte bolletjes eten, hoor. Ja, nou ja, uh, misschien doet hij dat wel eens, maar hij is toch van het bruine brood, omdat hij toen niet anders mocht. Ja, ja, ja. ja. Nou en en ja, dat doen dan, we, dan doen we dat het toch goed. Hij heeft gezegd, van, je moet alleen maar bruin ja, wel een beetje, omdat voor gezondheid beter was. Ja, je? precies, hè? Ja. Dus je kunt niet alles uh, op de genen of op. Of, uh, nee. Uh, en, en trouwens, ik vond het ook altijd zo raar. Of heel makkelijk bij ons thuis. Bij ons thuis was het zo: als je de wissel of niet zo lekker vond. Dan mocht je prakken tussen de aardappels door. Kijk, dat is altijd dat goede... het goede. Hetty, we past. moeten naar het nieuws, maar prakken tussen de aardappels door of met appelmoes, altijd goed. Ja.